Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die een aansteker naar Ajax ziet Davy Klaassen gooide, krijgt een taakstraf van 30 uur. Tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax, begin vorige maand, werd de boel twee keer stilgelegd. Eerst omdat er vuurwerk werd gegooid en daarna nog eens nadat Klaassen op zijn achterhoofd werd geraakt met een aansteker. O het hoofd van Klaassen is duidelijk zichtbaar, want hij heeft uh, ja, natuurlijk weinig haar daar. Dus kan je precies zien wat er gebeurt. En je ziet dat Klaassen zich niet heeft aangesteld. En Lindhout zegt, we kappen ermee. We houden ermee op. En ik geef hem eerlijk gezegd groot gelijk. Ja, de wedstrijd werd nog wel afgemaakt, maar Klaassen kon niet meer verder spelen. Volgens de rechter wordt de aanstekergooier sinds het duel ernstig bedreigd. En krijgt hij daarom een lagere straf. Turken mogen binnenkort opnieuw naar de stembureaus. Gisteren waren er in Turkije verkiezingen... maar geen van de presidentskandidaten... heeft meer dan de helft van de stemmen gehaald. En dat is wel nodig om president te worden, zegt mijn collega Gulsa. Je hebt nog een derde kandidaat, die had, je, die had iets van 5% van de stemmen. Nou, die doet nu niet meer mee. Maar ze zeggen dus dat die stemmen van deze man... waarschijnlijk naar Erdogan zullen gaan. In Nederland mochten we mensen met Turkse roots ook naar de stembureaus. Volgens Turkse media was twee derde van die stem... ...voor president Erdogan. En als er een nieuwe ronde komt, dan mogen zij ook weer stemmen. Een flink balen voor examenleerlingen van de middelbare school in Vught in Brabant. Vrijdag waren ze aan het zoegen op het vmbo eindexamen Duits... ...toen het brandalarm afging door verbrande broodjes in de kantine. Ik dacht het is een prank of zo. Maar uh, ja, toen was het echt serieus. Toen heb je wel gevloekt. Ja, dat klopt, ja. Zeker. Dat is niet voor uitzending geschikt wat je toen hebt nee, gedaan. Nee, echt niet. Het nee. bleek al snel vals alarm en iedereen kon weer naar binnen. Maar toen was het al te laat. De onderwijsinspectie heeft de examens ongeldig verklaard. Omdat niet te checken is of leerlingen bij het verlaten van het lokaal... hebben overlegd over de examenvragen. Krijg je nog wat weer bewolkt? En vanuit het westen trekken er wat lichte buikjes over het land. Vanavond klaart het op en wordt het droger. Morgen is het een fris dagje met zo nu en dan een bui en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de aantal dagelijkse files in Noord-Holland, meeste vertraging daar nu op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen, de Nieuwe Meer, 6 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A9, Alkmaar richting Diemen, tussen Badhoevedorp en afwit AMC. En tenslotte de N232, Amstelveen richting Haarlem. tussen Aalsmeer en de aansluiting met de N231, 2 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWW Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Don't want to give us up, there is just too much still. I'm tethered to your thoughts were so woven in. With so woven into it, so woven into it, so woven into each other with so woven into it, so woven into it, so woven into each other. weer af voor deze Alternative FM. En dat was Lasset. Um, daar is de room al een beetje vooruit gesneld, want na een optreden in het nachtelijke uren van 3FM zijn er natuurlijk ook nog meer kapers op de kust geweest. Bij onze collega's van H105 bijvoorbeeld is al langs geweest. Maar hier ook, maar dan in de vorm van Low-EdX, uh, hoewel dat ook weer een halve Low-EdX-verhaal was...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 Day the same routine She's stuck in her life I just feel Growing up Suffer makeup. She wonders if she should break up. Real love is a grown-up lie. She hasn't felt it founding in a long time.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 Is it full of possibilities?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 Woah, oh, I'm feeling low and I don't know why and I can't let it go Woah, oh, I'm feeling low, I'm being chased by my own shadow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 Geen adem. Ik had het uh, wel aangekondigd dat ik het uh, zou doen op de socials. Maar op een, een of andere duistere manier neemt hij de telefoon niet op. Dan uh, wordt het hele materiaal ook gewoon niet uh, gedraaid. Want ja, uh, ik ga niet het, uh, het hele plannetje door het putje heen uh, spoelen. Zo werkt het in ieder geval niet. Um, Lights on the Lake. Die hebben ook uh, niet zo lang geleden een EP-release gedaan in de Cynatol. Dat is een beetje dezelfde tijdstip dat Lifeblood officieel hun uh, single Feeling Low hebben uitgebracht. En Easy was de EP en Lights on the Lake is bezig om ook hier naartoe te komen als het gaat om een stukje te spelen. En een van die nummers, wat Elise hier ook in de uitzending van Lights on the Lake heeft verteld, is dat er een behoorlijke jaren 70 vibe en geluid eigenlijk ook in zit. Nou hoor zelf maar, want hier is Full for your love.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 The bed, the sleet and warm, will bring it all. Clouds of joy, heavy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 Me, won't you taste it? Make a drip, don't you waste it? Baby, won't you claim it? I not Happy day! En dit is de nieuwe single van The Sign of Leo. Je hoort tot aan het nieuws van 8 uur. Dat heet How Far We Have to Go. Deze ken je wel.